Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Thorens, Frankrijk. Thomas van Empelen. We gaan we jongens, hé. dit wordt fantastisch. Laura van Dam in de Slam DJ Boots tijdens de Mixmarathon. Laat gewoon we weten waar staat hij aan. Dat kan via de slam WhatsApp. staan ze op de vrijdag. Maar lekker, volgens mij wel toch. Mocht je een pechgeval hebben met je auto, dan is Niki daar om te helpen. Die zit namelijk pechgevallen te tackelen vanuit zijn AMP-auto vandaag. Lekker mixmarathon luisteren. Mooi man. Erik die zegt: Slam staat aan in de zusterpost in Emmen. Bij de hartbewaking. <laughs> lekker zweven daar, mooi man. Dit is Slam. De Slam Mix Marathon, Laura van Dam in de Slam DJ Boots. Ah, dit is mooi, Laura had namelijk vroeger toen ze jong was. Kleine Laura, één hele grote droom. En die gaat dit jaar uitkomen. Welke droom dat is gaan we zo meteen even met haar bespreken. Maar sowieso nog een dik kwartier, Laura van Dam in de booth.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 ...voor Laura in de WhatsApp van Slam. Ik ga het zo meteen wel even voorlezen aan. Maar... Landra Monique die zegt... ...op sommige momenten word ik eraan herinnerd... ...hoe belangrijk goede muziek voor me is. Dit is zo'n moment. Wat een onwijs toffe set. Laura van Dam. Dat zit nog steeds allemaal in het appje van Monique trouwens. Hoor. En Mariska die zegt... ...what the fuck, say her name. Laura van Dam, dit is zo vet. Dit is de Mix Marathon. Op die app kan ze die nog een paar uur doorgaan. GVD, ik zal het woord even niet gebruiken. Wat lekker. Johan stuurt kippenvel, dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Laura, wat ontzettend lekker gedraaid. Applaus. Ik moet nog wel even sorry tegen je zeggen trouwens. Ja, want dit is hier normaal het lijkt me wel dat ik. Ik zweep me kapot hier. Het is, het is niet normaal warm. Ik, ik ben al op vakantie bij Slam. Ja, graag gedaan ook inderdaad. Ja, weet je wat het is? We zijn allemaal met van die dode vogeltjes hier naar de radio ring halen van gisteren. Hè? Beste zender gewonnen. Uh, dus de staat van niemand werkt hier eigenlijk. Dus we hebben hem iets te oh. hoog gezet. Sorry daarvoor. Ja. <laughs> ik hoop nog wel dat we de clearance kunnen krijgen om op YouTube te zetten deze set. Oh. Dat, uh, <laughs> ik neem even een slokje water. Er <laughs> uh, geldt ook voor heel veel vragen. We willen deze set graag op YouTube zetten. Dat komt helemaal goed jongens. Hij zegt uh, ja, of je niet even een vaste prik eigenlijk wil komen bij ons in uh, de Mix Een beetje upfront vragen zo. Maar uh, veel mensen zouden dat graag willen in ieder geval. Oh wauw. Ja, ok. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Lekker zeg he. Even hebben over dit jaar. Want laten we eerlijk zijn, vorig jaar was ontzettend dik. Veel dromen al van je uitgekomen. Maar dit jaar gaat het echt gebeuren. Die grote droom, vertel. Uh, ja, dit jaar mag ik op Ultra staan. Ja. Uh, in Miami. Uh, dus dat is echt een droom voor mij. Die uitkomt eigenlijk al vanaf het begin dat ik een beetje begon met uh, draaien vanaf mijn zestiende. Ik dacht, Ultra, dat is gewoon mijn droom. Worldwide stage. En uh, nou, dit jaar gaat het gebeuren. Ja, vet. Waar was je toen je dit hoorde eigenlijk? Wat, wat, uh, wat ging er door je heen? Waar was je? Zat je op de wc? Was je ergens in een kroeg of zo? Vertel. <lacht> nou, ik zat op de bank. En ik kreeg een appje binnen van, uh, van mijn agency... Uh, dat ik op Ultra mocht staan. Nou, ik heb het hele huis doorheen gerend. En mijn vriendin okay. zei... Wat is er met jou aan de hand? Ik zeg, ik moet eerst even ademen. Maar ja, ja ultra. Niet normaal vet. Ja, wat goed. Ja. Ga je ook mensen meenemen en zo? Heb je een hele entourage die je mag meenemen? Of is het... Uh... Nou, mijn vriendin gaat sowieso mee. Ja. Um, en uh, maar het is Miami Music Week. Dus iedereen kom je daar eigenlijk wel een beetje tegen. Dus dat is wel... Ja, dat is super leuk. En uh, nou ja, de eerstvolgende show kijk ik ook heel erg naar uit. Dat is uh, State of Trends in februari. Heel goed. Ja, dat is natuurlijk ja. fantastisch inderdaad. Ja, voor de eerste keer nu in ieder geval niet in Utrecht... Maar in de Ahoi, dat wordt super vet. En jij staat op de, vrijdag, jij hebt de ja, vrijdag, op de mainstage. Ja, ah, ik sta op vrijdag op de mainstage. Kunnen we ongeveer ja. dit verwachten? Wat wordt het ongeveer qua sfeer? Qua uh, beats. Ja, dit kunnen, kunnen jullie zeker verwachten. En uh, ik heb nu ook al heel veel nieuwe platen van mij gedraaid. Ja. Uh, en ik heb nog meer liggen. Dus ik kan niet wachten om ze allemaal uh, live te draaien. Nou, superleuk. Uh, nog één keer applaus voor Laura van Dam, jongens. <applaus> uh, het gebeurt niet vaak. Maar ik word zo vrolijk van jou. Dat is echt. Uh, je hebt iets om je heen hangen en goed. Maar wacht even. Ik ga je nog vrolijker maken. Oké, okay, is goed. Ja. Want ik heb wat voor jullie. Ik ben heel benieuwd. Je zei al dat je iets had, maar je wilde niet zeggen wat ook. Eh, ja. hey, hey, het... Ik heb gewoon... We kunnen jullie nog meer zuipen, weet je. Hey! Ik heb een lekker bubbeltje voor jullie meegenomen. Hey, lekker. <laughs> Vertel even voor de luisteraars wat heb je meegenomen. <laughs> ik heb een flesje bubbels. Ah, lekker. Is die al ja. koud of niet? Uh, heb je nu zin in een drankje dan? Ja, nou ja, goed. Dus, uh, goed uh, laat de zenderleiding het niet horen. Uh, Laura, dank je wel. Superleuk dat je er was. En tot snel weer, hopelijk. Doeg. Uh. Uh, zometeen kom vooral door in de Slam WhatsApp. Wat wil je horen? Namelijk zometeen meteen Mixmarathon Request met Hielke. Mixen we allemaal aan elkaar. Maar ja, dan moet je wel aanvragen. Want anders kunnen wij het niet draaien. Stuur me in de de WhatsApp van Slam. Wat wil je horen? Wee oui, wee oui, met Amie. Ook komende week maak je elke dag kans.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 Dat was wel duidelijk, geloof ik. Waanzinnige piesters en dikke feesten. De Slam. Super trip. Alle info? Check Slam.nl.